Drie uur Lot Thomassen met het NOS-journaal. Nederlandse banken spreken bedrijven waarin ze investeren... nauwelijks aan op schending van de mensenrechten... meldt de Eerlijke Bankwijzer, een samenwerkingsverband van non-profit-organisaties... als Amnesty International, Milieudefensie en Oxfam-Novip. De bankwijzer vroeg negen banken naar hun beleggingen in Shell en mijnbedrijven in Groot-Brittannië en Canada. Volgens de bankwijzer zijn dat bedrijven die de mensenrechten schenden. De banken zouden die bedrijven kunnen aanspreken op de schendingen, maar dat gebeurt veel te weinig. Vooral grote banken als ING en ABN AMRO scoren slecht. De kleinere banken ASN, Triodos en Friesland Bank doen het het beste. Zij besloten niet in deze bedrijven te investeren vanwege hun reputatie op het gebied van mensenrechten en duurzaamheid.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 Ivan Skobrev is in Calgary wereldkampioen allround schaatsen geworden. De Rus werd vorige maand ook al, ook al Europees kampioen. Tweede in Calgary werd de noor Havert bukko die de afsluitende 10 kilometer won. Derde werd Jan Blokhuizen. Koen Verweij, die voor de slotrit nog tweede stond... zakte naar de vierde plaats. Wouter Oldeheuvel werd in het eindklassement achtste... en Rens Rotteveel tiende. Bij de vrouwen werd Irene Wust met overmacht wereldkampioen... voor de Canadese Christine Nesbitt... en de Tsjechische titelverdedigster Martina Sablikova. Sablikova kwam in de slotrit tegen Wust ten val.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 Adeline van Mier Staat je radiobel aan? Het zal nog maar niet zoveel gaan. Het is een nacht van koele leven. Op het Drentse platteland Een baai is met veel zorg en trammeland Je hebt voor niet één vent iets goeds gedaan Dus jongens, laten wij daarom maar gaan Beenhuizen is voor elke pink hel Hij dier zat, weet het ook zelf wel je directeur deed weinig goeds voor mij Hij liet mij op verzoek nog niet in vrij huizen met je waardeloos systeem Waar elke kerel tucht en ik omheen. Mij hadden ze daar drie jaar aan de lijn Zoiets dat vreet aan je en doet ook pijn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 Zonder deur. Stelt iedereen die vluchten wil teleur? Je openheid deed velen van ons hopen. Als hij tenminste heel heel hard kan lopen. Een huis in op het Drentse platteland. Hun baas is veel zorgen, trammeland. Je hebt voor niet één ik dus Tja, en hoe heet deze man? Alias Berger. Nou. Het zal wel eens een boevennaam zijn, ja, denk ik. En, hey, dit heeft niet heel veel maar gedaan. ik heb het idee, uh, nee, wij zijn dus in Parchment Farm geweest. Ja? Dat, dat Veenhuizen daar vergeleken daarbij toch wel een uh, riant hotel moet zijn geweest, denk ik. Ja, was het erg, daar zag het erg uit? Ja, het zag er wel, oh, oh, die bewaking en, en we hebben ook nog ergens uh, ter dood veroordeelde zien uh, gelucht worden. Tussen uh, hekken waar je hond nog niet zou rond laten lopen, ja. volgens mij. nee. Nou dat, maar het was een heel groot terrein met een hoop. Uh, er werden ook dingen ver, verbouwd, gewassen. Maar tot een naar naargeestige sfeer, vond ik. Ja, zitten er alleen maar mannen? Uh, volgens mij, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel. Aangeschoven is nu trouwens. Uh, terug, welkom terug uh, bij uh, Nacht van het Goede Leven. En ik zit hier nog steeds te praten met Jimmy Tiggers. En Ziel, zijn geliefde. En dat hoort toch ook Valentijnsdag, hè? Die is er gewoon Want die was ook mee op reis, hè, Ziel? Jazeker. En. Uh, hoe was dat in die gevangenis? Waren daar dames? Ik heb ze niet gezien, want ze lopen dan in pakken, weet je wel? Van die zwart-witte ja. streeppakken. En we was... waren er toch wel op een behoorlijke afstand van hen. Want we zaten in een busje, je mocht daar niet echt loslopen. Je nee. mocht zelf in een busje rijden. Dus ja, van de afstand heb ik niet ja. gezien of het nou veel meer mannen... maar waarschijnlijk wel... Ja, ja. Zijn geweest dan maar, vrouwen. Want maar. Maar jij was wel de enige dame in het clubje muziekfanaten, uh, uh, idioten, vrieks. Nou, ja? er was <laughs> nog één uh, andere dame. Oh. Een Belgische, oh, gelukkig. Okay. <laughs> We waren met z'n tweeën. Ja, ja, ja, ja. Hoe was dat daar met die mannen, die reis? Hoe was het met die vrouwen? Het was leuk. Ja? Ja, in het begin dacht ik van: Nou, als het niet al die mannen zijn die allemaal met elkaar gaan kwissen uh, of zo, weet je wel? Ja. Allemaal muziek opnoemen en steeds de anderen meer muziek opnoemen en de anderen nog meer. Zodat het in een kennis. soort wedstrijd ja. Ja. of zo zou worden. Ja. Maar het was zo'n uh, reis waar je ook over de cultuur en over de rassendiscriminatie en over het ontstaan van de muziek, waar ik dan gewoon heel veel. Van heb uh, kunnen zien. En ik ben er geen feitenkennis qua muziek, maar nee. je had nog zoveel andere dingen die zo de moeite waard waren. En alleen al door dat landschap rijden, uh, langs de Mississippi, veel begraafplaatsen bezoeken van muzikanten. Ja, ik vond gewoon een hele. Uh, ja, leuke culturele reis ja. voor mij. Ja. En muziek was natuurlijk heel belangrijk. En ook de blues en de soul vind ik gewoon qua sound ook heel prettig ja. om naar te luisteren. Ja. Ik ging bijna houden van Elvis Presley, maar... <lacht> bijna, dus hoor. Wat krijgen we nou? Ik Thinks maak ze het me me nooit verteld. <lacht> Uh, jullie zijn ook langs geweest bij uh, uh, de, de zus van Jerry Lee Lewis, ja. Frankie Jean. Die kende ik al van een fantastische documentaire Don't Fuck With The Lewis's. Een stelletje Noorse filmers die je daar op bezoek kwamen. <laughs> Ze heeft daar zo'n drive through uh, Ja, liquor, liquor store. store ja. Ja, zit, uh, het uh, Benedenhuis is helemaal ingericht als Family Museum. Dus niet alleen over Jerry Lee, maar, uh, maar ja die voert natuurlijk wel de boventoon. En daarachter is inderdaad een grote schuur met uh, allerlei drank. En daar probeert ze een beetje van te leven, geloof ik. En ze vraagt niet echt toegang of geld voor om, om binnen te mogen in dat museum. Maar dat is toch wel de bedoeling, geloof ik. Staat wel een poortje. Geeft natuurlijk wel wat. Ja. En ja, ik denk dat ze daarvan rond... En, en ze woont met uh, een van haar kinderen, uh, woont ze zelf boven... Ja, is, die man, is die man vertrokken? Die ze had een man die ja. ook behoorlijk. Ja, ik heb die ook met nooit gezien. Nee, op een gegeven moment komen daar mensen in, in, in die winkel. Of die, uh, en dan oh. zit ze dus met een grote gun, want oh. die proberen te overvallen. Hè? En dat dat lost ze allemaal op. Het is echt waanzinnig. Moet je proberen aan te komen. Uh, ik zat te denken, maar ik weet niet of dat het moment is. We moeten toch uh, wat gejodel gaan. Ja, graag. Ik had in Nashville al een schitterende cd gekocht... of, of er ook jodelers in heaven zijn. Ja. Met onder andere Jimmy Rogers. Dat was uh, niet var met een andere Jimmy Rogers... die in de jaren 50 een Country is geworden. Ja. Deze is uit de jaren 30. Die is, Hij eigenlijk geloof ik in de 32 overleden aan TBC. Hij heeft dat op zijn ziekbed. Hij was in New York hij in het ziekenhuis. Iedere keer dat hij even uh, een beetje in staat was... om, om uh, rechtop te komen zitten... er was een microfoon naast zijn bed gezet. Zong hij weer een nummer in. Het verhaal gaat dat er iedere drie weken een nieuwe plaat van hem uitkwam... en dat mensen die gingen kopen bij de kruidenier. Met een pakje boter en, uh, en een zak aardappelen. en uh, De nieuwe van Jimmy Rogers. En volgens mij bestaan er nauwelijks nummers van hem waarop niet gejodeld wordt. En toen hij overleed, was het echt? Ja, hij is toen van New York naar zijn uh, geboorteplaats. Ik ben even de naam kwijt, maar daar zijn we ook geweest in zijn museumpje. Is hij met de trein naartoe gebracht? Want hij was ook een spoorwegman, daar werkte hij. En uh, er stonden overal bij alle stationnetjes al uh, honderden mensen uh, te zwaaien en uh, te klappen, of, of uh, ja, whatever. Uit is uitgeladen, aan, uh, te ja. doen. Hij was uh, waanzinnig populair, maar ze heel jong gestorven. En, uh... ja, het is uh, in de Arnold draaide dan altijd een bus als we weg naartoe rijden, muziek die er bij uh, de plek hoorde waar we naartoe gingen. Ja, en dan had hij ook wat uh, van de jodelnummers. en dat was heel grappig, maar het was toch wel na nou, vijf nummers. Als je er wel meer dan genoeg van? Nou, dus eentje kunnen we wel aanvullen? Ja, dat, uh, dat moet kunnen. MUZIEK MUZIEK Tee for Texas, Tee for Tennessee Tee for Texas, Tee for Tennessee Tee for Thelma, that girl that... If you don't want me, mama, you sure don't have to stop, Lord, Lord. If you don't want me, mama, you sure don't have to stop, 'cause I can get more women than a pet. As long as I'm tall I'm gonna shoot for Selma Just to see her jumpin' far Cherry wine, cause the Georgia water tastes like turpentine. Oh. With a great long shiny bow Gonna buy me a shotgun With a great long shiny bow I'm gonna shoot that rounder That stole away my gal Jim Rogers uh, 19, uh, of zo, van hele oude opname Bu Blue Yodel Hits 52 Finest van 1927 tot 1933. Waar komt dit in ieder geval vandaan? Uh, we komen erop omdat uh, Jimmy Tiggers het, het noemt in zijn boekje. Uh uh, Holy Ground Tour uh, 2008. Uh, kijk op zijn website. www.jimmytiggers.nl uh, en uh, vind je hoe je eraan moet komen. Uh, we gaan door met... Uh, uh, je wou nog iets over Muddy Waters. Oh ja, nou he, je hoort <laughs> in al die liedjes komt die, komt die, die ja. wat modderige water langs. Je denkt, dan hebben ze het nou steeds over die zanger? Nee, of, he, over die blues. Uh, uh, Muzikant. Dus uh, Mississippi die wel eens overstroomt. Ja, en, ja dat hebben Daar we een modderig uh, gedoe van. Ja. We hebben nog bij de, de weggewaaide hut van uh, Muddy Waters gestaan. Bij een... Uh, hele grote plantage waar hij gewerkt heeft. Een lege plek dus natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. En uh, hij is toen uh, vrij snel naar Chicago gegaan. Om, uh, er was nog heel weinig elektriciteit in, uh, in het zuiden in, uh, tot het eindje van de jaren 50. En hij is al in 1942 geloof ik naar Chicago gaan om elektrische opnames te maken. En toen noemde hij zich als... Uh... Heeft hij zich uh, Murray Waters genoemd. Ja, naar, waar hij ja. vandaan komt. Nou weet ik ben ik, even, ik zei toch net wat we nu gingen doen? Bruno de Nekkere, dat tenminste dat oh ja. ja, dat was was jij Ik wil dit horen. Ja? Ja. En waarom? Wie is dat? Nou, dat werd gedraaid. Ik, heb, ik had nog nooit van Bruno de Nekkere gehoord. Uh, het begon in Nashville, maar de, de rit eindigde ook in Nashville. Toen we op weg waren naar het vliegtuig, op het vliegveld op een zondagmorgen. Uh, ook weer 30 graden, staalblauwe hemel. Uh, toen zette Arnold dat nummer op, Blue Sky over Nashville, wat ook precies overeenkwam kwam met de werkelijkheid. Ja. En ik zat schuin achter Arnold... en tijdens het nummer zag ik uh, tranen over zijn wangen lopen. En uh, ja, het is echt... Uh, dan, dan besef je want die jongen wil, wil iets met je delen. Van uh, ja, liefde voor muziek... En, en hoe dat ontstaan is en zo. Maar dat nummer is prachtig. Ik heb wel later begrepen dat het eigenlijk... Uh, min of meer een cover is van een bestaand Dylan-nummer. In ieder geval daarvan afgeleid. Maar het, het, het maakte een enorme indruk over, op me. En uh, ja... Dat als ik een soundtrack zou maken van de reis, zou dit er zonder meer opkomen. There's a blue sky over Nashville There's a gentle breeze blowing from the west I've been walking like forever, could have been just half an hour, maybe less. Will I take a stroll down Bernard Street and take a ride on Belmont Boulevard? There's a blue sky over Nashville, but it's raining in my heart. there's a blue sky over nashville i can smell the first few flowers of the spring And the chimes and all their shapes and collars on the wooden porches softly sing there's a little brown stray dog and his barks are chasing every moving car Sky over Nashville. But it's raining in my heart. Coffee houses outside tables, they are packed with young, ambitious dreams that are fed with countless refills and the country charts in the local magazines. Here, yeah, pretty girls are laughing, seeking fame and writing songs, but for the stars. sky over Nashville but it's raining in my heart Nou, oh, de nekkere. Ik, ik zei van, is dat een Amerikaan? Was je even vergeten? Uh, nee, dat had ik uh, inderdaad willen vermelden, maar dat was een uh, gewone Belg. Ja. Belgische Amerikanen, zoals ja. wij hier, weet, uh, uh, ad ad ad advermeurs hebben, weet je wel? Oh ja. Uh, dat is ook zo'n ja. echte uh, Nederlandse Amerikanen, toch? Ja. Nou, ongetwijfeld. Die er zijn. Um, Jij zegt. Uh, Adelien, gaan we niet een hele belangrijke stad overslaan? Ja, New Orleans. Ja, New Orleans, moet je zeggen. New Orleans. New Orleans. New Orleans. Als je erbij uh, wil horen. Als je Net zoals je in, in, in New York niet Staten Island moet zeggen, maar Staten Island. Oh, en uh, geen Atlanta, maar Elena. Elena. Die T's horen, moet je niet uitspreken. Zoals in Frankrijk, we gaan nou, niet naar Metz, zo. maar naar Mez. Oh, ah, goed. Okay. we dwalen af. We dwalen enorm <laughs> af. Wat, wat, wat vertel eens over New Orleans? Hoe was dat? Ja, uh, dat, dat als er ergens veel muziek gemaakt is, van alle soorten, is het daar wel. Dat is uh, behalve de, de jazz, is daar uitgevonden. We zijn ook twee avonden in in zo'n. Dat uh, uh, nou, is niet echt van die vervelende Dixieland, zoals hier, maar wel iets wat daarop lijkt. En in zo'n café terecht te komen van die uh, mensen zaten spelen met zijn keel die aan zijn kontenbas zit te plukken en zo. En uh, ja, het is de, de, de geboorteplaats uh, ook van de Rhythm and Blues... Vets Domino, Professor Longhair, Ellen Toussaint... Toets Washington, Mahalia Jackson... Uh, ja, uh, wat Cosmo betreft. En uh, brass muziek natuurlijk. Uh, het verschijnsel van het uh, uh, uh, carnaval. Mensen die, uh, als ze overleden zijn... Uh, gaat zo'n brass band uh, in mineur al spelend... naar de, de begrafenis of naar de ja, park toe... Ja, ja. En als het lijkt me wel een ook... vrolijk spelend vandaan. Het lijkt me wel een hele toeristische ja. toestand. Het, uh, aan. De French Quarter, wel schitterende ja. uh, straten, prachtige bouwen met van dat weet uh, uh, je van die balkonnetjes. Ja, ja. hekje. Maar het is hekjes. inderdaad heel toeristisch. Je hebt één zo'n straat dat, dat is een en al uh, ja. café en, en overal klinkt muziek en er hangen blote vrouwenbenen uit ramen waar je met vrouwtjes van plezier mee kan en. Uh, maar, maar ja, het is, als je de goede tent uitzoekt, het, er wordt overal opgetreden. Er is overal muziek, dus er is uh, ja. wat degelijk wel degelijk wat te beleven. En jij kiest nu... daar heb ik nog niet eens over de Cajun gehad. Nee. <laughs> en het lekkere eten bedoel je? Of ook de muziek? dat nog, ja. Het eten en muziek, dat gaat ook allemaal samen, ja. Jambalaya. En, uh, uh, uiteraard heb ik daar jambalaya gegeten. Want, uh, ja? Vond je het lekker het eten? Jij? Ja, je ja. ziel daar het eten? Jawel, ik vond het toch niet tegenvallen, we het zo zeggen. We hadden toch wel gevarieerde restaurants ook, dat wist Arnold ook wel. Weet je wel, niet alleen maar dat, uh, ja, dat, dat vlees, alleen ook pastas en zo, Italiaanse ja, ja, restaurants. Ja. Ja. Ja, ja, toch redelijk afwisselend. Professor Longheer? Ja, dat is een soort oerfiguur uh, daar in de jaren 50 al met zijn piano, de boogie woogie. Uh, uh, met vet Domino en... Uh, en wat gaan we nu horen? Uh, Eén kat nou heer? I'm trying to tell you all about. She's supposed to be a good friend of mine's wife. Every day at the job, he tell me you think you made a mistake. You wish to get married on some other night. She ain't got no hell. the job. He said she'd worry him to death, begging her to take him out to a ball. So he got her straight. He couldn't take chances. He told her, if I carry you, baby, you know you got to stand out in the hall and look for that. You ain't got no help. give him a little drink or two out of a drug and You take him for a walk down in lee circus park yes he did but he got drunk and wanted to make a little love put his arms around her neck and he knocked the wig off Oh. En u? ja, en nu uh, de, de Happy Two Quartet, dat is uh, heel bijzonder. Ik, ik, we waren in een museum in uh, Macon, uh, Georgia. Is dat waar uh, Otis Wedding vandaan komt? Uh, ja, die had daar iets mee te maken. Dat klopt. Ja, uh, Otis oh, dus die dood is en uh, ja, de, de Georgia Music Hall of Fame was dat. En er worden uh, uit de hele staat, ik weet niet precies uit welke steden... wie kon maar de Elman Brothers, uh, Ma Rainey, Curtis Mayfield, Ray Charles... B-52's, R.E.M., de Indigo Girls. Uh, ontzettende rijke historie, ook weer aan ja. allerlei uh, muziek. En uh, dat was een vrij nieuw museum... waarin een aparte uh, gospelafdeling uh, was. Elke stroming had zijn eigen afdeling. en Die was dan helemaal ingericht in de sfeer. In dit geval een soort kapel met mooie glas- en loodraampjes heb ik een tijdje naar uh, filmpjes zitten kijken. En dan zag je zwarte gospel, en uh, maar ook witte gospel. En witte gospel, dan denk ik hier altijd aan de EO. Dat, uh, ja, uh, bijna tenenkomend, uh, zieloos. Nou ja, ik weet niet of dat uh, uh, altijd zo is, maar... Maar het viel me op dat het daar net zo uh, bezield was... en, en vol vuur als, uh, als de zwarte gospel. En er was één... Uh, eh, op er waren heel veel kwartetten in, in zwang. Er was één kwartet dat bestond uit twee mensen. De Happy Two Quartet. De, de Only Two Men's Quartet of zoiets. En die, eh, die deden vier verschillende stemmen. Uh, Bas en... Uh, oh, opgenomen. Alton, wat... oh, ja, nee, nee, nee dat, dat deden ze al zingend, live. Echt waar? Ik weet niet hoe ze dat deden, maar dat, deden, dat werd niet opgenomen of zo. En uh, ik heb daar via internet later uh, wat nummers van kunnen opnemen. Daar wil ik nu iets van laten horen. duurt vrij kort, 1 minuut 40 of zoiets. Uh, maar ik, ja, ik was heel erg onder de indruk. Je hoort, je hoort vier stemmen, maar het zijn echt maar twee mensen en die dat uh, live doen. Uh, ik weet niet precies meer hoe het nummer heet. Ik geloof While in Glory. Ja. In ieder geval, het schijnt te kloppen. A little while in glory. I have just a little. To linger on this earthly shore For I have a home in heaven With my friends gone on before Will be joy indeed to greet them And forever with them be And through all the countless ages Will be glory there for me the deep sea. sea. I can tarry for but, the but a day, and then my soul shall fly away, and through all the countless ages, will be glory there for me. Suit. There is only one condition to be met for you to go. You may seek the Savior's pardon, let him wash you white as snow. You may join me then in praising him who died on Calvary. And through all the countless ages will be glory therefore. Well, well, I'll I can tell uh, you for the day, day and then my soul shall fly away, and through all the countless ages th will be glory there, there for me. and here for a while, a while, a while I'll be a to my home, home across, across the deep, the and mystic sea. I can tell <laughs> They away. be me. Nou, is wel heel bijzonder. Ja, hè? Leroy Abernethy en Shorty Bradford. Zo heette ze. Ja. dat Maar er ging wel een wereld voor me op. Je zag daar fritrines met LP, hoe ze met... Uh, de, de, de, met LP's je, uh, Met allerlei titels. En dat is nog hele wereld op zich. Al die gospel van, ja. van artiesten waar je hier nog nooit ja. van gehoord hebt. En, uh, ja. En ook al ook pees met titels als Golden Hits of. Dus ja, ja, lijkt heeft ja. ook heel veel uh, verkocht. We gaan uh, afsluiten met uh, de, de, de Five Blind Boys van Alabama. Ja, of althans, of Alabama, from. Nou, weet ik niet. En bovendien zijn er geen vijf meer tegenwoordig. Maar ik heb ze een aantal keer zien optreden. In Amsterdam en Jij ook, hè? Ja. Uh, in Rotterdam, tijd geleden. Ja. Uh, ik wil jullie bedanken dat jullie hier, hier waren. Uh, mensen, als je geïnteresseerd bent in het boekje, kijk op www.willy.com. Wil je nou ja. JimmyTiggers.nl uh, Het heet Holy Grounds 2008. Uh, is er een, een, een volgende reis op komst? Of een nieuw boek? Of, uh... Uh, nou, misschien een Delftse Tour deel 2. Oké, kom je weer? Aan? Ja, tuurlijk. Alright, ski. Nou goed, uh, goede reis terug. We gaan we naartoe? Naar Delft of naar Tilburg? Tilburg? Tilburg. En wat Tilburg? Oh, ja. Nou, morgenochtend, lekker lang uitslag. Ja. Uh, en hier zijn, uh, ik vind die titel ook zo fantastisch. Um, Jesus hits like the atom bomb The Blind Boys of Alabama You know now Everybody's worried now About that atom bomb Well No one seems worried About the day my Lord shall come You better Set your house in order, For he He may be coming soon And then he'll Hit like an atom bomb Will he come Will he come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 Everybody's worried hey, now. about that atom bomb. Hey, hey. No one seems worried hey. about the day my Lord shall come. You better set your house in order. Boy, he may be coming soon, and he'll hit like an atom bomb when he comes, when he comes. Now don't you get worried, just bear in mind. Ooh. Trust in Jesus and you shall find Ooh. peace and happiness, joy divine. Ooh. With King Jesus on the line.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 Meer dan eens claimden de popidolen geheel ten onrechte... dat ze hun successen louter en alleen aan zichzelf te danken hadden. Die tijd is voorbij, want hier is Rex van Beuningen. Jan Emaus praat met hem. Goedemorgen, Rex van Beuningen. Goedemorgen, Jan Emaus. Je klinkt wat gespannen, Rex. We gaan uh, behandelen een misstand in de popgeschiedenis. Dat doen we regelmatig met jou. Uh, jij wil terug naar de jaren 60, begrijp ik. Dat klopt. Uh, Jan, uh, fijn dat je erover begint vandaag, want het is namelijk het volgende: ik heb in de jaren 60 een nummer geschreven, wel hierom. Er was een grote brand in Amsterdam, waar ik dus geboren en getogen ben. Op het Damrak bij de CNA. En de CNA wat, dat was in een hele strenge winter. Het moet in 2 of 63 geweest zijn. Dat weet ik niet meer precies maar tot de grond toe afgebrand is En toen heb ik daar dus vanuit die, die, die ellende eigenlijk op het Damrak... heb ik een nummer geschreven, Rook op het Damrak. Let op. En, en we praten dus over 263, Rook op het Damrak. Enfin, wat gebeurt er in 73, tien jaar later... Komt die slijmbal van een Richie Blackmore met smoke on water opeens. Van een brandje in Montreux. Nou, laat me niet lachen. Dat weten we dan ook weer. Hé, hey, blij dat ik mijn feitenkennis weer wat kan oppoetsen. Uh, bedankt, Rex. Bedankt, Jan. Uh, we gaan door met uh, het mysterie van Emily. Uh, u weet, uh, Jan heeft uh, weer zijn huiswerk gedaan. Hij heeft een mooie tekst geschreven over iets of iemand. U moet raden wie of wat. En dat gaat in uh, uh, drie fragmenten. Na het eerste fragment kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen... en na het tweede nog twee en na het laatste nog één. En uh, u, u kunt dadelijk bellen met 0800-1121. Goed, hier is het eerste fragment. Je zat op een verloren zondagmiddag bij je open haard wat te zeppen en dacht... Ik ben verdomme niet gelukkig. Dat zou niemand buiten de deur meteen van je aannemen. Want je had vreselijk je best gedaan om zo jaloersmakend gelukkig als mogelijk te zijn. Tenminste, in de ogen van diegenen die geluk associëren met een auto. Of een huis. Of een ander duur dingetje. De pestpokken had je hier gewerkt en je was niet gelukkig. Je zocht erkenning. Dat was het. Er werden schampere opmerkingen over je gemaakt. En dat moest uit zijn. Je wilde erbij horen. Maar waarbij eigenlijk? Nou, bij de club van, van, van Pauw, van Witteman. Die werden wel serieus genomen, Pauw, Witteman. En wat doen die nou helemaal? Een beetje aan tafel zitten en kletsen. Als u denkt te weten, 0800-1121. En uh, uh, Jimmy zit hier nog even. Want hij zei: Adlin, het is wel uh, Valentijnsdag. Je gaat toch wel uh, uh, mooie plaatjes draaien? Ja. En? In Ingrid Gortebroek. Kennen we die? Uh, ja, hij is opgenomen in de Boldedush Studios. Uh, de befaamde Boldedush Studios. En uh, uh, dat zinderend verlangen om jouw liefde te ontvangen. Geschreven door uh, Jacques Plafond. Leek me wel uh, toepassen. Ik was zomaar en verlegen en ik kon er niet meer tegen. En ik was niet te bewegen tot enig leven. Ik was vreemd en dom en lelijk, overbodig, ontoegeeflijk. Er was niets dat mij bleef.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 Sorry. Ja, God. gaat weer een plaat van me. <laughs> Spijt me vreselijk. Aan de telefoon, Doortje. Ja. Goedenacht, Doortje. Goedenacht. Alles goed? Ja, prima. Lekker weekend gehad? Ja, heerlijk rustig. Oh, niks bijzonders gedaan. Nee, niks bijzonders. Niet de deur uit geweest. De was gedaan en gelezen. Oké. Okay. Ik ben vanochtend in het, in het Diemerbos geweest. Ik denk, nou, doen ze iets nieuws? Nou, maar dat is toch saai? Het ja, is echt allemaal recht. en aangeplande. Dat vind ik toch een bos die dan. Nou goed, oké. Okay. Doet er helemaal niet toe. Uh, Doortje. Uh, wie denk jij dat dit is? Albert Verlinde. En hoe kom je daar zo op? Die, die, die doet de laatste tijd nogal verongelijkt. Hij is al zoveel jaren in de journalistiek. en hij wordt nooit serieus genomen. Is dat zo? Ja. ja. Oké, okay, nou ja. Ja, het is een bepaald soort journalistiek, hè? Ja, ah. precies. Ja. Uh, helaas, Doortje, het is niet goed. Dat is ook niet. Nee, bedankt voor het bellen. Oké. Okay. Dag. Hoi. Um, Rob, ja, je mag nog niet zeggen hoor, wat jij denkt dat het is. Rob, hi. Ben je daar? Hi, hi, hi, hi. hi. Oh, ja, hi. Rob, ik, ik, Rob, eigenlijk ben ik heel boos op je. Want, uh, ja, daar was ik al bang voor. Ja. Maar uh, uh, uh, hou even, nee, nee, nee, nee, nee, niks zeggen. Ik ga eventjes de volgende twee voorlezen. Ja, want het, anders heeft Jan het voor niks geschreven. Dat vind ik... Uh... Hier komt hij. Ja? Dus je piekert. En dan krijg je een idee. Een briljant idee zelfs, al zeg je het zelf. Met dat ideetje ga je de boer op. Succes verzekerd, want het is jouw idee. En je hebt nog nooit echt gefaald. En dan blijkt dat niemand je ideetje ruimhartig omhelst. Oké, okay, het ideetje klinkt wat saai... Maar ze moeten hem erbij denken, als stralend middelpunt. En inderdaad, het gaat allemaal voldurend over één en hetzelfde onderwerp. Maar dat is toevallig wel het allerbelangrijkste onderwerp in de hele wereld. Daar raak je nooit over uitgepraat. Enfin, niemand wil dus met je meedoen. Maar goed, ze kennen je nog niet half. Alles is te koop. Dat is je levensmotto geweest. Door roeien en ruiten ging je. Met lak aan de genen, met andere prioriteiten dan de jouwe. Dit moest dus ook lukken. Al je gasten zouden er hetzelfde uitzien. Allemaal dat pak. En zo'n kapsel. En zulke manchetknopen. En allemaal zouden ze komen praten over hetzelfde onderwerp. En er waren zowat. En het waren. Al, sorry. En het waren zowat allemaal mannen. En hun vrouwen waren blond en zaten te klappen in de zaal. Je gasten waren allemaal even beelden van jezelf. Ze leken op je, maar waren allemaal iets dommer. Want ze betaalden jou voor het stellen van van tevoren afgesproken kritiekloze vraagjes. En alweer liep je binnen. Maar nog steeds bleef felbegeerde be be erkenning uit. Gek hoor. Nou, ik vind je niet een prachtige tekst, Rob? Ja, schitterend, schitterend. Ja, toch, maar jij wist het. Waarom wist je het al na het eerste blokje? Wat, wat? Ja, ik denk dat er, er, is er maar één. Mag ik het nu zeggen? Of er ja. is er maar één die, die zichzelf miskend voelt en die een beetje warttaal op televisie uitslaat? Nou ja, Wartel. Ik vind het een flaprol. En het ging om geld. En, ja, Harry Mens. Ja. Ik zie hier die, die Jimmy Tiggers. Eindelijk valt bij hem het kwartje. Ik denk, nou, het is zo uh, overduidelijk. Nee, hartstikke goed gevonden. Ja. Dus erop uh, jij krijgt uh, maar liefst uh, drie van die knijpkartjes toegestuurd. En onze Adeline. Ja. Ja, nou ja. En, uh, uh, dus je moet daar even aan de lijn blijven. Dan uh, zegt uh, Thomas... Uh, uh, Schrijf even je adres op. We hebben al eens eerder gehad. Dan belde ik je met de oplossing voor een... Uh... Van hetzelfde spelletje. En toen herinnerde ik me in een uitzending van een paar maanden eerder. Toen was ik ook met hem Bingo. Kun je het nog herinneren of niet? Ja, ergens wel. Wat was het antwoord toen? Weet je dat nog? Iets met een bankstel. Oh, ja, ja, ja, ja. Dat zijn die hele oudjes die dan als ik mijn dingen weer eens vergeten ben uh, moeten pakken. De ja. Ja, ja, spullen ja, ja. niet in orde hebben. Nou, ik ben er blij mee, mijn tijdkatten, leuk. Oké, okay, nou goed. Uh, blijf aan de lijn voor, uh, voor, uh, voor Thomas. Hey, fijne zeker? nacht nog. Ja. Dag Rob. hartelijk dank daar. Je hebt nog één plaatje, Jimmy, en dan mag je naar huis. Want je, je, ah. ze, je hè? <laughs> Dan kan ik naar bed. Dan mag je ja. eindelijk naar bed. Nee, nou, gaan... Ik dacht uh, op deze Valentijnsdag: wat is het leven zonder liefde? Niks, en zonder muziek. Wat is nou belangrijker? Ja, dat vraag, daar moet ik even over nadenken. <laughs> Ziel, ga <hem> slaan. <laughs> je zit naast je liefde. Gerrit Deksel. Okay. Soms zit ik wel eens te denken, ach, hoe moet dat nou met mij? Niemand wil mij aandacht schenken, hij is gelukkig, denken zij. Maar hoe kunnen zij ook weten, dat ik nimmer zal vergeten? Die vrouw die alles was voor mij. Wat is het leven zonder liefde? Wat is de zin van mijn bestaan? Waarom verloor ik mijn geliefde? Waarom ging zij hier vandaan? Mijn hart toch zijn, waar het wordt gehoord. Soms kan ik maar niet begrijpen, wat of er eigenlijk is gebeurd. Ik zit wat voor me heen te kijken, mijn hele leven is verscheurd. En...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 Oh, Gehoord Laat mijn hart toch zijn Waar het wordt gehoord Gerrit Deksen Oh Ah, sorry <lacht> Ik had beter opmoedelen En nu is het afgelopen Nu is het echt afgelopen nou, hartstikke bedankt. Wel, je weet het nooit bij uh, Wim Schippers. Ja, bij Wim Schippers ja. nee. uh, uh, Jimmy tegen en Siel gaan weer uh, naar, naar Tilburg. Hartstikke bedankt. Oh. <laughs> nou, die kan ik ook Kom. wel weer weggooien. Die kan je weer weggooien. Ik kan ook achterlaten. Uh, ik dacht, zal ik nog uh, iets serieus doen? Hans Steven, die uh, op een of andere manier geloof ik hem hier. De liefde! Verleid me, versteek me. Pak mijn vrijheid af. Bemin me. Beperk me. Ga je gang. Ik ben laf. Je wil uh, samen smelten. Een onnozel idee. Maar ik ben romantisch. Ik ga erin mee. Kneed me. En knecht me. Wees lief en gemeen. Gun me de plek van het blok aan je been. Als jij... Mijn vrouw bent, dan ben ik je man. En dan vechten we samen voor dat wat niet kan. We doen, we doen nog meer water bij onze wijn. Totdat er alleen nog maar water zal zijn. Helder, maar smaakloos. Geen kleur meer, geen gloed. Zo leven we samen de dood tegemoet. Weg met de eenzaamheid... Leven daar sleur, jaloezie, irritatie, verwijten, gezeur. De liefde geeft hoop. De liefde heeft zin. De liefde is een valstrik, maar ik trap er zo graag in. Steeds dezelfde fouten. Steeds dezelfde pijn. Het is bijna net zo gruwelijk als helemaal alleen te zijn. Maar misschien is het deze keer anders. Misschien is het deze keer waar en is... Alle waarheid van de wereld, maar een fabeltje. Dat wil ik graag geloven, want ik hou zoveel van haar. Het spel is weer begonnen, ik zit er middenin. Verslaafd als een verslaafde en verzetten heeft geen zin. En ik kan alleen verliezen. Mijn hart en mijn verstand, want de liefde laat pas los als ze is opgebrand. En dan ben je weer jezelf. Alleen en onbemind, maar volwassen en verstandig. Totdat het weer begint. My funny Valentine, sweet comic Valentine You make me smile with my heart Your looks are laughable Unphotographable But you're my favorite one you figure less than Greek Is your mouth a little weak When you open it to speak Are you smart Don't change your hair for me Not if you care for me Stay I want to be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than fill a desire to make you my own. I want to be loved by you, just you and nobody else but you. I want to be loved by you alone. Dat En daarvoor hoorde u. Uh, Hoe heet ze nou? Von de Leed. En daarvoor hoorde u Elvis Costello. En daarvoor uh, Hans Dewe. Uh, het is bijna zover. Uh, het is bijna vier uur. En we gaan zo weer door met. Nou, is een verrassing.